Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Philip Stopman waarschuwt Europese leiders voor diepe recessie. Politie in Italië doet inval bij extreem-linkse groeperingen... na rellen in Rome. En Iran bereidt tot onderzoek naar vereidelde aanslag... op de Saoedische ambassadeur in Washington. Het is bewolkt. Af en toe is er ruimte wel voor de zon. Het wordt 14 graden in het noordoosten en 17 in het zuidwesten. Morgenochtend is het grijze regenachtig. En morgenmiddag komen er van het noordwesten uit opklaringen. Er kunnen dan wel weer wat buien ontstaan. En het wordt ongeveer 13 graden. Als de Europese regeringsleiders niet snel een eind maken aan de schuldencrisis rond Griekenland... zal Europa wegzakken in een diepe economische recessie. En er is daadkracht nodig, dat vindt Philips-topman Frans van Houten. Op de eurotop van het komend weekend moeten echt knopen worden doorgehakt. Philips heeft nog goed kunnen groeien in de rest van de wereld. 13% in de opkomende markten. Maar in Europa hebben we in het derde kwartaal groei van min 1% gezien. En dat is een voorbode van de verslechtering van het economisch klimaat in Europa. En ik zou ook graag willen benadrukken hoe belangrijk het is... dat de, uh, de regeringsleiders en de Europese Commissie... gezamenlijk uh, komend weekend een, uh, een krachtig pakket maatregelen neemt... om te voorkomen dat Europa terug in een recessie komt. Want u zegt met zoveel woorden... wij als Philips merken de besluiteloosheid in Europa... de escalerende schuldencrisis, want de economie zakt in elkaar... consumenten houden de hand op de knip. We zien al sterk een, een, een neergaande lijn in Europa. Met name als het gaat over de toekomstige orders. Uh, we zien natuurlijk de problemen in de Zuid-Europese landen. Maar ook bijvoorbeeld in Engeland zijn de overheidsinvesteringen in gezondheidszorg uh, teruggelopen. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons met elkaar moeten realiseren... dat we heel veel kansen hebben in Europa en die moeten we pakken. Maar we kunnen niet langer wachten met het nemen van uh, krachtige maatregelen. U vraagt Europese daadkracht ronduit. Uh, Europese daadkracht is heel belangrijk. We hebben met uh, 500 miljoen Europeanen uh, uh, heel veel kansen. Maar die moeten we dan wel kunnen realiseren. En hoe langer uh, regeringsleiders en de Europese Commissie wachten... om een krachtig signaal te geven voor de ondersteuning van de banken in Europa... voor de ondersteuning van de euro, het oplossen van de Griekse crisis... Uh, hoe slechter het wordt. Dus uh, nu is het tijd om een, uh, een beslissing te nemen. Dat ik een keer dokter doem spelen. Stel nu dat het met Griekenland escaleert. Dat het helemaal niet goed gaat. Dat de regeringsleiders er niet uitkomen. Of dat de maatregelen die worden aangekondigd. Maar half-half werken. Wat doemt het dan voor u op als beeld? Als, als we geen oplossing vinden in Europa voor de, voor de crisis. Dan uh, ben ik erg bang dat Europa afstevend op een diepe recessie. Uh, en dat is, uh, dat is vooral slecht voor 500 miljoen Europeanen. En ik denk dat het niet nodig is dat het zover komt. Dus nogmaals een, een call for action voor de Europese regeringsleiders. En voor ons allemaal om dat te ondersteunen is heel belangrijk. Philip Stopman van Houten in gesprek met André Meijnema. In Italië zijn honderden politieagenten, huizen van linkse activisten binnengevallen. Gezocht wordt naar personen die betrokken zijn geweest bij de rellen van afgelopen zaterdag in de binnenstad van Rome. Rellen waarbij op grote schaal vernielingen werden aangericht. Banken en winkels moesten het ontgelden en ook de politie was daarbij doelwit. En toen werden tientallen mensen gearresteerd. Correspondent Bas Mesters in Rome. Bas, zijn er ook bij die huiszoekingen die nu gedaan worden, zijn er ook weer mensen opgepakt? Ja, inmiddels zijn er nog zes mensen opgepakt in Florence. Want dat, daar hebben ze mensen aangetroffen die net terugkwamen van de demonstraties. En die zijn uh, met hun materialen die ze nog bij zich hadden opgepakt. Maar er zijn ook in beslagnames en huiszoekingen in Napels vooral heel veel. Um, ook in Padua, in Rome heel veel. In Firenze, in Palermo, Bologna. -terrein. Kortom, in het hele land, ook op Sicilië. En men uh, gaat gewoon bij de mensen binnen waarvan men denkt dat ze er mogelijk bij betrokken zijn. En uh, onderzoekt daar alles. En ook misschien wel mensen die ze al lang in de gaten hielden? Ja, een deel zal uh, het gaan om mensen die ze al uh, in de gaten hielden. Een ander deel zal gebaseerd zijn op uh, foto's en filmmateriaal wat uh, tijdens de demonstratie is gemaakt. Dat zal wel naast dat materiaal zijn gelegd. En op basis daarvan uh, gaat men nu overal de huizen in, op basis van een speciale wet die gebruikt mag worden als de staatsveiligheid in, uh, in het gevaar is. Nou was daar uh, gewoon zo'n uh, zo zo zo actie aan de gang, als ook in Amerika, als ook in Nederland, maar toch liep het daar ontzettend uit de hand. Is nou al duidelijk of daar wat meer achter heeft gezeten, achter die, uh, dat uit de hand lopen van die rellen? Nou, Het wordt steeds duidelijker dat dit van tevoren heel minutieus is voorbereid, um, vanuit diverse media, komt meer naar buiten. En in Repubblica stond een interview zelfs met een jongen die eraan deel heeft genomen. Anoniem het interview. En hij zei we waren met zo'n 800 man. We hebben zelfs oefeningen gedaan in Griekenland door daar ook mee te gaan doen. Uh, we waren in uh, kleinere groepjes verdeeld van 15 man. Die ook weer onderverdeeld waren. Waarbij een deel van de mensen de munitie aangaf. De anderen gooiden of sloegen. En een derde een clubje binnen zo'n kleine... Commando dat uh, vuurde het vuurwerk af op de doelwitten. Geen gewone betogingen, dat kunnen we wel uh, uh, constateren. Basmesters in Rome. Oh. In de staatscourant staat de vacature voor vicepresident van de Raad van State. En dat is de functie waar minister Donner al weken voor wordt genoemd. De huidige vicepresident, Cheng Willink, die vertrekt op 1 februari volgend jaar. En normaal gesproken valt de sollicitatieprocedure onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar dat is het ministerie van Donner. En daarom wordt de procedure deze keer geleid door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Mensen die belangstelling hebben voor die functie kunnen tot 10 november een sollicitatiebrief sturen. En het kabinet verwacht de benoeming in december. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. BlackBerry compenseert zijn klanten voor de dagenlange storing van vorige week. Volgens de fabrikant van de smartphone mogen klanten voor 72 euro aan applicaties gratis downloaden. En ze kunnen ook een maand lang gebruik maken van gratis technische ondersteuning. Blackberry-gebruikers over de hele wereld konden vanwege die storing dagenlang niet gebruikmaken van verschillende Blackberry-diensten. In Griekenland leggen ambtenaren deze week opnieuw massaal het werk neer uit protest tegen de bezuinigingen. Die staking is begonnen bij het douanepersoneel. Drie grensovergangen zijn de komende dagen gesloten en ook de veerboten varen niet. Het is al de vierde keer in een maand dat de douane het werk neerlegt. Later deze week staken naar verwachting ook het personeel in ziekenhuizen, scholen en ook bij de Rijksoverheid. En medewerkers van de vuilophaaldienst staken al tien dagen, waardoor het vuil in Athene hoog opgestapeld ligt. Iran is bereid om onderzoek te doen naar de vereidelde aanslag... op de Saoedische ambassadeur in Washington. Volgens de VS was de Iraanse regering betrokken bij de terreurplannen. Vorige week werd bekend dat twee Iraniërs bomaanslagen wilden plegen in de VS. In het vermoorden van de Saoedische ambassadeur was onderdeel van dat plan. En het lijkt erop dat Teheran bang is voor een reactie van de Amerikanen... zegt correspondent Thomas Erdbrink. Wat er kan gebeuren is feitelijk alles tussen sancties... En uh, ja, zelfs misschien een soort militaire actie. Uh, en het feit dat Iran hier zo reageren, dus aan één kant binnenland zeggen uh, oh, niks aan de hand, maar toch uh, via diplomatieke kanalen laten delen... weten dat ze een oplossing willen. Ja, laat zien dat ze nerveus zijn hierover. Tot nu toe, ontkende Iran elke betrokkenheid bij het complot. Liliane Betancourt, de erfgename van het cosmetica-concern L'Oréal. Ze wordt onder curatele geplaatst. Een rechter in Frankrijk heeft uh, de vrouw van 88 verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. En dat is gebeurd op verzoek van de enige dochter van Betancourt. Die twee zijn al jaren verwikkeld in een juridische strijd. De dochter vindt dat Betancourt niet meer in staat is om het vermogen van 16 miljard euro goed te beheren. En deskundigen hebben nu gezegd dat Betancourt leidt aan dementie en Alzheimer. De advocaat van Brittancourt noemde de uitspraak diep teleurstellend... en die gaat in hoge beroep. Sport. In de wereld van de IndyCar is verslagenheid. Want coureur Dan Weldon verongelukt de afgelopen nacht... tijdens een race in Las Vegas. Robert Doornbos reed drie jaar met Weldon... en die zag het net als miljoenen Amerikanen live gebeuren op tv. Oh, we go. In turn number two. Oh, multiple cars involved. Oh my! It looks like Dan Weldon may be involved in it. This is the horrible accident that everybody has, has always hoped would never occur. IndyCar is very sad to announce that Dan Weldon has passed away from unsurvivable injury. Our, our thoughts and prayers. Are with his family today. Ja, ongelooflijk. Uh, hele korte nacht gehad vannacht. Ik heb de race natuurlijk gezien en uh, ik heb inderdaad drie jaar met hem gereden, wiel aan wiel uh, op die ovals en op de status Maar nou, echt een ongelooflijke goede coureur. Kampioen um, uh, heeft hij al bewezen dat hij dat kan. En ja het gaat ongelooflijk hard. Je rijdt 220 mijl gemiddeld, dus je rijdt ongeveer 340, 350 gemiddeld. Als je dan, uh, als er dan een crash is, zoals nu in turn 2... Ja, als jij aankomt rijden, je doet per seconde de lengte van een voetbalveld. Dus als je een beslissing moet nemen, links of rechts, en je ziet alleen maar rug, hoor je een vuur wat hij dan zag, ja, dat heeft geen keuze. hij had gewoon geen keuze en werd gelanceerd en uh, vloog die hek in. En dat is net een soort uh, razorblade. Die, die snijdt gewoon heel die auto open en, uh, en, en Dan dus ook in dit geval. Ja, heel erg onbegrijpelijk. Hij kan er niks aan doen en um, ja, voor heel de autosport wel een groot verlies. Robert Dorenbos over de dood van Dan Welden. De deelnemers aan het EK Boksen voor Vrouwen weten sinds een uur wie hun tegenstanders zullen zijn. De Nederlandse bokser Jessica Belder treedt vanmiddag in de Rotterdamse ring aan. En coach Ton Dunk bracht haar de naam van haar tegenstander. Ik kom net van de loting, je bokst vandaag: Azerbeidzjan. Ja, spannend. Ja, ja, ik schrok er wel een beetje van, maar ik was van elke naam geschrokken nu... want ik was me toch helemaal aan het opvreten. Dus, uh, <laughs> dat maakt ook niet zoveel uit. Hoe laat? Uh, uh, waarschijnlijk, het gaat drie uur beginnen. Ja, ik, ik denk rond drie of zes. Wat ik... kan je nou tot die tijd doen? Een beetje proberen rustig te blijven en een beetje te concentreren. Nee, maar het gaat helemaal goed komen. We gaan dadelijk wat eten, we gaan even een stukje lopen dadelijk buiten. Even de benen strekken gewoon. En het, het, we gaan bij de opening, zullen we zijn, dadelijk om drie uur... Ja, en dan komen de kriebels vanzelf naar boven. En dan komt die energie vrij. En dan komen al die trainingsuren van het afgelopen jaar... en al die ontberingen die je gedaan hebt... die komen eruit in de wedstrijd vanmiddag. En zo gaat het gebeuren. Ja, dat zijn goede woorden, zou ik zeggen. Ik heb er vertrouwen ja. in. Ja, yep. oké. Okay, cool. okay. Jessica Belder en Ton Dunk, Marichelle de Jong lotte ook een zware tegenstander uit Azerbeidzjan. Nuska Fontijn heeft het wat beter getroffen. Zij bokst tegen een Bulgaarse... die ze twee jaar geleden alles heeft verslagen. De Nederlandse honkballers worden voorlopig nog niet gehuldigd... voor het behalen van de wereldtitel. De Honkbalbond wil dat pas doen als het hele team compleet is. Omdat veel spelers naar Curaçao zijn gevlogen... zal er deze week nog niks gebeuren, zo liet de bond weten. En waar die huldiging gaat plaatsvinden, dat is ook nog niet duidelijk. Het is 12 over 1, hoofdpunten van het nieuws. Philip Stopman van Houten waarschuwt de Europese leiders... als ze niet snel een eind maken aan de schuldencrisis rond Griekenland... zal Europa wegzakken in een diepe economische recessie. De politie in Italië heeft mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de rellen in Rome. Bij die rellen werd voor miljoenen aan schade aangericht. En de 88-jarige steenrijke erfgename van het cosmetica-concern L'Oreal, Betancourt, is door de rechter onder curatele geplaatst. En dat is gebeurd op verzoek van haar dochter. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCV met lunch.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 Goedemiddag allemaal, het is vandaag de dag van de klassieke muziek... en in tegenstelling tot wat we denken... wordt in deze moderne tijd nog steeds klassieke muziek gecomponeerd. Bijvoorbeeld door Michel van der A. We praten zo meteen met hem over. Wie het huis van cabaretier Kees Thorn in Rotterdam wel eens heeft gezien... weet dat je daar bijna niet kunt lopen door alle boeken, cd's... en nog veel meer op de grond. Maar sinds een paar jaar komt hij daar nog maar zelden... want hij woont tegenwoordig samen. En dat is best prettig, vertelt hij in deel 1 van zijn radiodagboek. Het is hier niet zo'n teringzooi als bij mij in Rotterdam. Ik vind het toch wel leuk. Ja, het heeft wel een nadelen. Ik, ik moet die hele tijd wel eens opruimen. En dat vind ik een enorme opgave. Maar, Jose loopt hier rond en dat is zo gezellig. En straks nog half twee is er stand.nl. En die stelling die we dan gaan uh, centraal stellen... heet: uh, luidt als volgt. De Occupy-beweging in Nederland moet volhouden... Uh, nou, We weten het, het, begon in Amerika natuurlijk, in Londen is het geweest, Tokio, de hele wereld wordt bezet door deze Occupy-beweging. En het begon dus als een klein initiatief op Wall Street, krijgt navolging nu in 950 steden. En daar zitten er ook een paar in Nederland bij. Dit weekend was het uh, uh, Occupy-protest. 500 mensen trokken naar het Marieveld in Den Haag en ruim 1000 demonstranten bezetten het Beursplein. Na twee koude nachten zijn er daar nog zo'n 150 van over. En daarom onze stelling, de Occupy-beweging in Nederland moet volhouden. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u eens of oneens twittert, doe dat dan met Hekjes Standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. De klassieke muziek staat vandaag in het zonnetje op de dag van de klassieke muziek. Klassieke muziek impliceert dat het oud is, maar niets is minder waar. In de voetsporen van Mozart, Bach en Beethoven timmeren ook in deze tijd jonge componisten aan de weg. En, uh, ze willen beroemd worden met muziek uit vervlogen tijden, maar dan wel op hun eigen manier. Met inspiratiebronnen als films, regisseurs en popmuziek. Hun uh, muziek staat soms dichter bij Radiohead dan bij Mozart. Maar daarin schuilt dan wellicht ook het geheim. Het geheim van volle zalen in moeilijke tijden. Lunch vraagt zich af hoe maak je klassieke muziek in een moderne tijd. En ik praat erover met componist Michel van der Aa. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, eerst even, wat, wat is de betekenis van klassieke muziek voor u? Ja, nou, uh, het is iets waar ik mee ben opgegroeid. Als klein jongetje uh, viel ik in slaap met mijn vader die achter de... Piano Bach zat te spelen. En um, het is eigenlijk altijd onderdeel geweest van mijn leven. En uh, later ben ik zelf muziek gaan maken. En die muziek is, uh, zoals u uh, zelf al even zei... Uh, wat verder verwijderd van Mozart uh, inmiddels. Maar um, het is nog steeds uh, de, de, de, het belangrijkste onderdeel van mijn leven, uh, ja. denk ik. En een favoriete componist is Bach, begreep ik. Maar dat komt dus door die vroege jeugd. Nou, dat heeft deels met die, vroeg, met die, met die uh, ja, nostalgie te maken. Maar ook omdat ik... Uh, Kijk, ik denk dat goede kunst of goede muziek altijd uh, moet bestaan uit uh, een evenwicht tussen poëzie en vorm en structuur. Uh, dus het hoofd en, en de ziel. En uh, Bach weet het als geen ander te combineren. Uh, hele uh, ja, mathematische muziek die, die heel erg raakt. En um, nou, dat is een groot hij is een groot voorbeeld uh, daarin. Zullen we een klein stukje Bach even luisteren om even een idee te krijgen voor de mensen die dat niet weten hoe dat klinkt. Komt ie. Montifeddy, Core, uh, English Baroque soloist, onder leiding van John Elliot Gardner, hoorden we. Met een heel klein stukje Bach. Het is eigenlijk, dat mag eigenlijk niet, hè? Dit. <laughs> zo, zo kort. Het is beter dan niets. <laughs> zo kan je het ook bekijken. En, en leg eens uit waarom dit dan zo, uh, zo mooi is. Nou ja, wat, een beetje wat ik net al zei. Dus aan de ene kant kan je, als je, het, als je de partituur uh, bekijkt, uh, zie je uh, dat hij volgens een bepaald... Uh, uh, ja, via een hele duidelijke structuur heeft gecomponeerd. Maar de noten die hij kiest en uh, de instrumentatie die hij maakt... Uh, uh, ja, is heel erg uh, uh, ja, menselijk, intuïtief en, uh, en raakt daardoor. Althans mij en, en gelukkig vele anderen. Mm. Uh, en dat is het knappe. En wat is dan het grote verschil tussen uh, de klassieke muziek... die nu wordt gemaakt en, en die van toen? Nou, ik denk dat heel veel mensen, uh, bij uh, het als mensen aan nieuwe uh, gecomponeerde muziek denken... Uh, nog een beetje die piep, knor, kraak uh, geluiden van de tweede helft van de vorige eeuw uh, uh, in het hoofd hebben. Maar inmiddels zijn we gelukkig uh, um, uh, een heel stuk verder. Um, mijn generatie componisten en de generatie onder mij... Um, ja, uh, we putten uh, zowel uit de klassieke muziek als uit de popmuziek. Um, gebruiken beelden, gebruiken film, gebruiken ansenering... Dus een taal die, uh, ja, die, uh, die wij om ons heen zien en horen... en die uh, veel beter aanslaat uh, met wat de mensen nu willen horen en hmm. zien. En, en gebruik je daarbij dan ook nieuwe instrumenten? Of, of is het toch ook de klassieke instrumenten waarmee het dan moet gebeuren? Nou, het is een combinatie. In mijn geval is het een combinatie van uh, uh, nou, de, dezelfde instrumenten, uh, instrumenten als, als Stravinsky gebruikt, dus een orkest of een ensemble. Uh, maar ik gebruik ook elektronica uh, en ik uh, maak gebruik van filmprojecties op het podium in mijn opera's. Dus het is wat, wat uh, multimedialer. Um. En ja, de, de combinatie van die, die lagen uh, maakt, uh, vertelt mijn verhaal. Ja, laten we een klein stukje van jouw muziek luisteren. Ook weer de, net iets meer dan 30 seconden. Ik kan het ook niet helpen. Spaces of Blank, gecomponeerd dus door Michiel van der A. Concertgebouw Orkest onder leiding van Ed Spanjaard. De zangstem die je hoorde was van mezzo-sopraan Christiane Stotijn. Ik kan zo naar Radio 4 als ik het zo hoor. <laughs> um, even voor het ongetrainde oor, he? want wat, wat hebben we hier nu uh, gehoord? We hebben uh, orkest gehoord en we hebben elektronica gehoord. En inderdaad een mezzo-sopraan die daarvoor staat en uh, uh, een lied zingt. Um, ja, dit is, dit is um, een van mijn, uh, van mijn concertwerken. Uh, maar zoals eerder gezegd uh, maak ik ook stukken voor... voor Opera, huis en theaters. En daar, daar valt ook veel te zien. En daar eh, laat ik de zangers op het podium soms eh, interactie aangaan... Met, met alter ego's in de film of met filmbeelden. Um, ja, ik kan, niet, uh, ik kan niet alles in muziek uitdrukken. Dus ik heb daar soms beeld bij nodig om, uh, om het volledige verhaal te vertellen. Waar, waar je bij een klassiek concert nog wel eens ziet dat mensen indutten, bijvoorbeeld. Omdat, nou ja, of, of gewoon echt meer genieten en dan misschien een beetje wegmijmeren. Zo. Dat kan bij jou niet. Want je moet ook echt opletten wat je aan beelden en zo voorbij ziet komen. Ja, nou ja het mag natuurlijk nooit een soort uh, behang of effect zijn om mensen wakker te houden. Maar uh, dus ik, ik, heb wel, uh, ik probeer wel uh, dat het uh, op een uh, uh, ja, essentiële manier met, met het onderwerp van het stuk te maken heeft. Maar um, ja, weet je, er wordt, er wordt gewoon. Uh, ook, ook klassieke muziek wordt soms ongelooflijk saai uitgevoerd. En vallen mensen in slaap. Maar hetzelfde stuk kan ook briljant worden uitgevoerd. En dan zit iedereen van jong tot oud uh, op het puntje van de stoel. Dus dat is natuurlijk uh, de, de kracht en de zwakte van, uh, van een partituur. Het moet nog uitgevoerd worden. En... Alles valt of staat met een, met een goede uitvoering. Mm. Nou, nou zeiden we in het begin: hè, want het ligt misschien wel dichter aan tegen uh, een groep als Radiohead dan, uh, laten we zeggen, de klassieke componisten. Uh, merk je dat ook um, uh, aan het publiek dat dat naar de voorstellingen komt? Nou ja, ik, ja, ik, ik uh, ben in de gelukkige omstandigheid dat ik merk dat mijn publiek uh, uh, jong is en, en uh, met vers van verschillende achtergrond. Dus uh, niet alleen uh, muziekliefhebbers, maar ook filmliefhebbers en, en dansliefhebbers. Maar dat duurt een tijdje voordat je dat hebt opgebouwd. En um, uh, ik denk dat, dat uh, zoals ik al eerder zei, veel van mijn collega's werken ook met, met uh, multimedia en, uh, en hebben een taal gevonden. Uh, zelfs al is het alleen maar voor strijkwaardheid, die aansluit en die aanspreekt bij uh, wat mensen nu willen horen. En uh, ik denk dat als mensen het een kans geven, uh, dat ze nog wel eens verrast zouden kunnen zijn. over um, ja, hoe, hoe, hoe uh, mooi, fantastisch, uh, verschrikkelijk uh, mm. uh, en al dat soort uh, woorden uh, klassieke muziek kan zijn. Of ja. nieuw gecomponeerde muziek kan zijn. Nou, je ziet ook allerlei initiatieven nu. Dat is nu een TV-programma zeg maar, om, om, het, om, om, om ja, een podium uh, wat. Om, om laten we zeggen, de klassieke muziek wat dichter bij de mensen te brengen. Door Tel kant. Ik vind eigenlijk dat hij dat op een hele leuke manier doet. Ja. Uh, dus dat gebeurt. Hoe, hoe, hoe, hoe staan de Nederlandse componisten erop? Uh, als, je, als je het gewoon vergelijkt met de rest van de wereld. Goed, uh, ja, we hebben een hele, een hele mooie, veelkleurige uh, uitvoeringspraktijk in Nederland. Uh, dus uh, van, van heel erg uh, wellijnende muziek... tot hele ingewikkelde, uh, uh, uitgecomponeerde muziek. En, en alles, alle kleuren daartussenin. Uh, helaas, uh, door, de, door de beoogde bezuinigingen... gaan daar wel wat gaten in uh, worden geslagen... Um, maar uh, ja, we, zijn, we staan bekend als, als uh, uh, land waar veel mogelijk is. En uh, uh, er hebben zich ook veel buitenlandse componisten hier uh, gevestigd. En um, ja, het is iets waar we echt trots op mogen zijn. Maar uh, zit, zit daar ook uh, uh, de, de, zit daar de nieuwe BAG bij bijvoorbeeld? Ja, dat is, dat, uh, dat is altijd lastig. Uh, dat zullen we al voor een, een paar honderd jaar uh, misschien kunnen, <lacht> ja. kunnen bedenken. Het enige wat we kunnen doen is... is uh, uh, ons best doen, denk ik, als componisten. En zorgen dat we heel eerlijk... dat we muziek schrijven die we graag zelf willen schrijven. En, en, uh, ja. en, en uh, daar geen uh, dingen bij uit de weg gaan. Ja. Um, uh, Michel, je bent de laatste tijd veel, veel in uh, de publiciteit geweest... met een, uh, een groot project wat uh, ik geloof in 2013 gaat gebeuren in, in Engeland. Hè? Ja. Een grote opera wordt dat. Um, en nu steeds wat daarboven hangt... dat daar een hele beroemde zangeres aan mee gaat doen. <laughs> En ik geloof dat nu het moment is gekomen dat jij gaat vertellen wie dat is. Ja, dat zou mooi zijn. Hè? Nee, ik mag daar nog weinig over zeggen. <laughs> nee, het, wordt, het is een, een, een 3D filmopera, een internationale co-productie. En ik ga daar voor het eerst 3D filmbeelden mengen met de handeling op het podium. Dus je gaat zangers zien die in de, in de 3D film staan en zingen met zangers die in de film zitten. Dus een soort hologrammen. Um, en dat is een libretto van David Mitchell, uh, Engelse schrijver, onder andere van uh, Wolkenatlas. Fantastische schrijver. Uh, en het wordt een, uh, een mystery, occult mystery uh, opera, zoals hij hem zelf noemt. Mm. Dus uh, waar wat uh, een beetje David Lynch-achtig. Kijk aan. En vandaar ook de grote mystery over wie dan die uh, zangeres is. Ja, inderdaad. Ja. Wanneer horen we dat? Um, dat hopen we wel begin 2012 te kunnen aankondigen. Kijk aan. Nou, groot project dus uh, op de rol en intussen nog een hele hoop andere dingen ook. Uh, we hebben er even bij stilgestaan, want het is vandaag de dag van de klassieke muziek. En zoals uh, Michel van der dat ook al zei, als u de kans krijgt om gewoon eens dat te gaan bekijken, laat het gewoon eens ook gebeuren misschien. Uh, dank voor het gesprek, componist en operaregisseur Michel van der Aan was dat. Het Radio Dagboek. Deze week met... Kees Storm. Uh, Vanavond vervang ik Peter Heerschop. Ik moet met, met Hans Sibbel samen... de heropening van de Kleine Comedie inleiden. Ja, lopen door zijn huis in Rotterdam is lastig. Door de stapels boeken, cd's en teksten op de grond. U hebt daar misschien ooit wel eens een foto van gezien, hier of daar. Um, hij komt daar trouwens nog maar zelden. Maar dat heeft alles te maken met zijn vriendin José. Er zat namelijk in het bestuur van het Kamarettenfestival, dat ooit door Torn werd gewonnen. En zo kwamen ze elkaar tegen. Het samenwonen heeft even op zich laten wachten... vertelt hij vanmorgen vroeg in Kamerjas. En nog een beetje vaag dankzij de gezellige avond tevoren. Welkom in Voorburg. Ja, ja, ik, ik woon uh, in Rotterdam officieel. Maar ik heb een vriendin veroverd. Daar heb ik tien jaar over gedaan. Maar dat is uiteindelijk gelukt. En um, van samen uh, samenwonen dat, dat, dat durfden we nooit. We hebben ook nooit een huis gekocht samen of wel, wel een beetje gezocht, maar als een beetje een paaltje kwam en in, in die bro bro brochure uh, bij de post zat, dan kregen we uh, koude voeten. Maar uh, uh, Een paar jaar geleden kreeg, kreeg José uh, epilepsie ineens. En toen ben ik uh, hier gekomen... Eigen, eigenlijk niet meer weggegaan. Ik ben eigenlijk bij haar ingetrokken. Het was niet, niet expres, maar dat, dat, dat bleek opeens gebeurd te zijn. <laughs> het, is een, het is een gekke plek. Uh, uh, het is volgens mij door uh, ideale, idealistische, idealisten uh, opgetrokken dit. Maar nu is het inderdaad een soort, soort uh, woongroep. Het voelt een beetje als een gekkenhuis hier. Er loopt ook geen normaal mens uh, rond. En dus ik voel me hier ook wat thuis. Ik ben uh, een klein beetje uh, katerig, uh, denk ik. Het werkte geloof ik twee, twee uur vannacht in een kleine komedie. Het klinkt een waterkoker. <laughs> er is niets, die, die, die, die, die zorg. Gemakzucht. <ahead> Het is hier niet zo'n teringzooi als bij mij in Rotterdam. Ik vind het toch wel leuk. Ja, het heeft wel een nadelen. Ik, ik moet hier de hele tijd wel alles opruimen. En dat vind ik een enorme opgave. Maar, José loopt hier rond en dat is zo gezellig. Het oh, is echt veel te vroeg voor mij. Ik sta water op te gieten. En dan heb ik vergeten een pak koffie open te maken. <tie> Nee, ik ben niet, niet minder bang of banger dan, dan uh, vier jaar geleden of tien jaar geleden. Om, om je te binden heb je geen lef nodig. Je wordt, je wordt gebonden, geboren. Er is lef voor nodig om het alleen te doen. Ik ben me ook uh, bovengemiddeld gewust, bewust van... De tijdelijkheid van dingen, van vergankelijkheid, van uh, de eindigheid van het leven, van verlies. En, ik, ik heb meer, meer, meer mensen verloren dan uh, lief is. Ik kan niet, niet tegen uh, ruzie. En, en dat, dat heb ik jo, even wat bijgebracht. Misschien, misschien dat die tijd ook. We hebben die tijd wel goed gebruikt. Nou, we kunnen bijna niet, niet meer zonder elkaar. Ik kom nu nog maar één of twee keer per jaar in Rotterdam. Maar de, het is zo, zo de moeite waard. Ja, ik ben een bofkont. Gewoon... Ik heb het heel leuk met haar. Vanavond treedt je op in de kleine komedie. Samen dus met Hans Sibbel. Een laatste moment optreden zou je dat kunnen noemen. Want ze vervangen Peter Heerschop. Kees Storn is zelf ook heel benieuwd hoe dat allemaal gaat aflopen. Wij ook natuurlijk. Um, dat horen we dan morgen in deel 2 van zijn radiodagboek. Kees Storn volgen we deze hele week. Zometeen de stelling in stand.nl. De Occupy-beweging in Nederland moet volhouden. Bent u het daarmee eens of oneens? Uh, laat het ons vooral weten. Nu eerst de Hark. Radio 1 het NOS-journaal. Iran is bereid onderzoek te doen naar de verijdelde aanslag op de Saoedische ambassadeur in Washington. Volgens de VS was de Iraanse regering betrokken bij de terreurplannen. Tot nu toe ontkende Iran elke betrokkenheid bij het complot. Liliane Bettencourt, de erfgename van de cosmetica-concern L'Oreal, wordt op verzoek van haar dochter onder curatelen geplaatst. Haar dochter vindt dat ze niet meer in staat is om het vermogen van 16 miljard euro goed te beheren. Volgens deskundigen leidt de 88-jarige Bettencourt aan dementie en Alzheimer. De Italiaanse politie heeft op plaatsen in het land invallen gedaan bij extreem linkse groeperingen. Volgens de politie zitten anarchistische organisaties achter de hevige rellen in Rome. De vreedzame demonstratie van de Occupy beweging tegen het kapitalisme liep daar zaterdag volledig uit de hand. En in de Brabantse plaats Gravenmoer is een man opgepakt... die twee weken geleden ontsnapte uit de gevangenis in Breda. De gevluchte gevangene was niet teruggekeerd van verlof. Hij zat vermoedelijk bij familie ondergedoken. De politie heeft niet bekendgemaakt waar de man voor veroordeeld is. En dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Sinds zaterdag is het beursplein in Amsterdam bezet door demonstranten. Ze zijn onderdeel van de Occupy-beweging die begon in de Verenigde Staten. Afgelopen weekend waren er in 950 steden over de hele wereld acties... tegen de groeiende kloof tussen arm en rijk. Nee, we gaan de crisis niet betalen! Nee. Ik ben vooral tegen het grote graaien door aandeelhouders van internationale BV's. Ik sta hier want ik heb een oplossing. Een oplossing eigenlijk ja, voor een... Een ander systeem. Het, het is belangrijk om even te tonen dat er gewoon heel veel problemen zijn in onze maatschappij op dit moment. De ene maar gaat een heleboel kabaal maken, de andere heeft misschien borden bij zich, de andere gaat misschien wel de ingang blokkeren. Dat moet iedereen ook denk ik een beetje voor zich weten. Heeft het demonstreren zoals de Occupy-beweging dat doet zin? Of kun je beter op een andere manier de problemen aanpakken die er nu zijn? Ik praat erover met Suzanne Hoogendoorn, actievoerder. Verblijft al sinds zaterdag op het Amsterdamse beursplein. Goedemiddag, Suzanne. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes aan het begin van dit programma Stand.nl. Daar mag je alleen maar ja of nee op zeggen. En dan komen we zometeen uitgebreid te praten... natuurlijk naar aanleiding van onze stelling. Hier komen die keuzes. Over vier weken zitten wij nog steeds op het beursplein. Ja. De banken zijn de hoofdschuldigen van alle problemen. Ja. En als het moet, overwinter ik zelfs op het beursplein. Ook Ja. Nou, uh, we zijn ook benieuwd wat u thuis vindt, of waar u ook maar bent. Uh, onze stelling luidt als volgt. De Occupy-beweging in Nederland moet volhouden. Bent u het daarmee eens of oneens? En zo dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen, nummer is 0800 1101. U kunt stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, uh, doe dat dan met hekje standpunt. Um, Suzanne Hoogendoorn, even die stelling ook met jou doornemen. De Occupy-beweging in Nederland moet volhouden. Dan zeg je eens. Ja, eens. Ja, dat dacht ik al Waarom? Ja, heel duidelijk. Ja, uh, nou ja, ik denk dat de tijd om te blijven zitten op de banken, te hopen dat politiek iets gaat doen, vakbonden iets gaan doen, iets gaan veranderen, nu voorbij is. Ik denk dat we nu zelf in opstand moeten komen. Moeten zeggen: het is genoeg. Wij, de massa, willen dat het anders gaat. Ja. Kun je even iets over je eigen achtergrond schetsen? Hoe ben je daar uh, terechtgekomen uiteindelijk op dat Beursplein? Ja, dat is eigenlijk allemaal via sociale media gebeurd. Ik zat op Facebook. Um, ik zag de oproep voorbij komen. Ik volgde Wall Street al. Ook Spanje, wat natuurlijk al heel lang bezig is. En ik heb me aangemeld. Ben daar in discussie met mensen gegaan. En vanuit daar uh, op Beursplein elkaar ontmoet. Ja, maar het is nu herfstvakantie. Uh, moet je daarna gewoon weer aan het werk of zo? Of hoe, hoe zit dat? Ja, ik zou inderdaad... Uh, ik heb nu een weekje herfstvakantie. Ik heb die luxe heel even. Maar daarna zal ik ook weer gewoon aan het werk moeten. Ja, maar hoe moet dat dan? Want jij zei net bij die keuzes van uh, desnoods ga ik er overwinteren. Ja, dan uh, ga ik na mijn werk daarheen. Blijven we daar slapen. Uh, en ga ik s ochtends weer naar mijn werk. Ah, kijk, ja, het moet wel een beetje praktisch blijven. Nou ja, je moet ook gewoon je werk uh, blijven doen. Zolang het systeem niet veranderd is, moet ik ook gewoon mijn rekeningen betalen. Dus daar kunnen we nog even niet onderuit. Maar ik wil daar wel elk weekend en in de avonden kunnen zijn... om te zorgen dat er een nou, verandering komt. Je werkt niet toevallig bij een bank? Nee, ik werk niet bij een bank. <laughs> Goed. Um, eventjes, want jullie zaten daar vanochtend ook nog. Wel met veel minder mensen trouwens dan, dan dit weekend. Uh, ja. Toen kwamen die beursmensen dus allemaal daar uh, langs. En hoe werd er gereageerd? Uh, door ons of door die beursmensen? Nou ja, bij allebei. <laughs> nou, wij hebben ze ja, vrolijk opgewacht. We hebben een rode lopen voor ze uitgespreid. Uh, en we zijn daar eigenlijk een soort... Ja, ze komen verwelkomen. We hebben een soort performance gehouden. We hebben mensen in pak gehad. We hebben onze eigen aandelen proberen te verhandelen... Um, we hebben ze begroet met muziek en uh, vooral laten weten dat we er zijn en dat we er blijven. Ik weet niet of je er al geweest bent of voor de mensen die er nog niet geweest zijn. Heel beurs, het hele beursgebouw hangt vol met berichten die de afgelopen weekend zo opgeplakt door alle mensen die zijn langsgekomen. Het is een mooi gezicht. Maar hoe reageerden de beursmensen? Ja, uh, eigenlijk heel heel stil. Uh, met hoofd naar beneden, snel naar binnen. Ik denk <laughs> dat er ook heel veel mensen via de achterdeur zijn gegaan. Dus wij hadden op zich nog wel een soort van respect voor degene die via de voordeur durfde te gaan, die ook gewoon durfde te laten zien, hier werken we. Maar uh, in gesprek met ons zijn ze niet gegaan. Nee. Nou is die occupy beweging dus komen overwaaien uit Amerika. Dat, dat hebben we allemaal gezien, die beelden ook. Uh, en, en ja, hoe is het... Want jij zei, ik heb me aangemeld, maar wij krijgen steeds de indruk dat er niet echt een duidelijke organisatie achter zit. Nee, er zit ook inderdaad geen organisatie achter, maar er is op een gegeven moment wel door mensen die het idee hadden van, hé, hey, dit moet ook in Nederland gebeuren, is natuurlijk een wereldwijde oproep geweest om op 15 oktober wereldwijd te gaan bezetten. Nou, daar hebben mensen opgepakt, die hebben een event aangemaakt op Facebook en dat is eigenlijk ga rollen uit zichzelf en media heeft het opgepikt en daardoor is het groot geworden. Ja, maar goed, je zag in de media ook dat uh, we de media uh, niet duidelijk hadden van wat is het nou, waar zijn ze nou tegen, waar zijn ze voor, wie uh, zitten er nou eigenlijk achter? Ja, en dat is eigenlijk denk ik juist het mooie en het unieke van deze beweging. Er zit niet een duidelijke organisatie achter. Iedereen die komt is welkom om mee te denken, om te helpen, om dingen te organiseren daar. Um... Maar is dat ook niet tegelijkertijd de zwakte? Uh, nee, ik denk het niet. Ik denk dat dat juist uh, iets nieuws, iets anders is. En ik denk dat we daar juist... Uh... Ja, eigenlijk een hele nieuwe kracht vandaan mm. kunnen halen. Ik denk juist het feit dat het normaal altijd ingekaderd kan worden... door politieke partijen of door vakbonden of door andere organisaties. Dat stopt het zo makkelijk in een hokje. En wij willen het heel breed houden. We willen over die ideologie stappen. We willen verbinding zoeken. We willen kijken wat ons verbindt... in plaats van te kijken wat ons scheidt. Ik, ik citeer even wat collega's van mij, verslaggevers... die daar geweest zijn en, en nou ja, met, met, met alle... Uh, uh, hoe het? Geprobeerd hebben daar, daar in ieder geval onderwijs over te maken. Uh, mensen waren het niet allemaal eens over wat de problemen nou precies zijn. Laat staan wat de oplossingen zijn. Remco Teulings van Eén Vandaag. Een wat rommelig geformuleerde boodschap. Willem Lust, Nieuwsuur. Je moet toch met zoiets ook uh, eigenlijk in één, twee zinnen kunnen zeggen... hier staan we voor... Nou, ik denk dat er wel een gemeenschappelijke deel is. Ik denk dat we de meeste mensen die daar staan... die staan daar omdat ze de financiële systeem zoals die nu opereert... het grote graaien, het, het, zou zeggen, het externaliseren van de kosten... naar de gewone man, terwijl de banken miljarden krijgen... en ondertussen gewoon op dezelfde manier doorgaan... als ze altijd hebben gedaan, dat dat een gemeenschappelijke deel is. Maar tegelijkertijd zijn er heel veel verschillende geluiden. En wat wij willen doen, en daarom willen wij blijven... en willen we doorgaan, is in de komende weken met mensen die komen... met mensen die ideeën hebben, met z'n allen... daarover praten mm. en gaan kijken wat ons verbindt... om vanuit daar met een, een, een, een, een soort gezamenlijke boodschap naar buiten te komen. Ja. Maar dus eigenlijk zijn jullie eigenlijk begonnen daar eerst dat, dat kamp in te richten... en die ja. boodschap die komt dan nog de komende weken? Ja, dat, uh, nou ja, de eerste prioriteit was natuurlijk van hoe gaan we dat kamp inrichten? Hoe zorgen we dat mensen uh, eten krijgen, warm eten? Hoe zorgen we dat er EHBO is, dat er een mediateam is, dat er juridisch dingen geregeld zijn. Dat er opruimteams zijn om de troep op te ruimen, naar de wc gaan. Dat soort simpele dingen, daar hebben we dit weekend heel erg op gefocust. Maar tegelijkertijd zijn er allerlei werkgroepen opgericht. Onder andere werkgroep is toekomstvisie, er is een programmeringssubgroep. Uh, uh, waar ook over nagedacht wordt, hoe kunnen we debatten organiseren? Dus het moet allemaal ontstaan. En het ja. is allemaal heel organisch, maar... Ja, nogmaals, ik vind dat eigenlijk, eigenlijk de kracht van deze beweging. Ja. En uh, dat moet nu doorgaan. En wat dat betreft wil ik nog één ding zeggen. Elke avond om half zeven, elke avond, is er een general assembly. Het is een idee dat we met z'n allen daar in discussie gaan met elkaar. Punten gaan inbrengen, dingen die geregeld moeten worden. Uh, het, ons alternatief, of als we een alternatief hebben... Oh, uh, heet ik weer die te gaan formuleren. En daar willen we mensen ook voor uitnodigen. Want we moeten dat alternatief samen gaan vormen, ja. met z'n allen. Hoe, hoe, hoe kijk je nou terug op dit weekend? Uh, 1500 mensen geloof ik, bij mooi weer op zaterdag. Nou, uh, ik, zou, ik, ik zou er een hogere schatting aan geven. Ja, oké. Okay, maar goed, het lijkt me niet helemaal objectief. Wat jij no. er voor schatting aan geeft, of wel? Nou, ik uh, weet niet of de media een hele objectieve heet ik weer, schatting heeft gegeven. Want ik nou, denk als op... het hele beursplein helemaal vol staat, op het hoogtepunt de Damrak ook helemaal vol staat, dat je niet over 1500 mensen kan spreken. Nee. Nou ja, goed, uh, ik, ik weet niet waar dat getal vandaan komt... maar uh, ik dacht dat de publiciteit rondom de bijeenkomst... toch wel, wel aardig positief was. In de zin van, men, men was zeer benieuwd wat daar ging gebeuren. Dus ik denk niet dat dat doelbewust uh, laag gehouden is. Uh, ik begreep vanochtend van een collega, die was er even langs gelopen... nog iets van 150 mensen. Ja, vanochtend inderdaad uh, was, waren we rond de 150, 200 man. Daar ben ik het helemaal mee eens. Die schatting is denk ik heel correct. Ik ben op veel uh, protesten geweest, ook in het verleden. En mijn, mijn visie, maar ik bedoel, daar wil ik ook niet in debat gaan... is dat uh, schattingen vaak niet helemaal correct worden nee. gegeven... Maar, het is inderdaad... nee, maar er stonden geen honderdduizend mensen, laat ik het nee, zo zeggen. Nee, ze er stonden zeker geen honderdduizend mensen. Nee. Is, het dan, is het dan wel een succes, vind je? Uh, het feit dat het nu nog staat... het feit dat de mensen die er staan uh, overtuigd zijn... en de wil hebben om daar te blijven, vind ik ook heel mooi. En wat ik... Uh wat ook misschien niet vergeten moet worden, niet iedereen is er... maar de hoeveelheid steunbetuigingen die we krijgen... winkeliers die naar ons toe komen, dingen, mensen die s'nachts slaapzakken komen brengen... om ons warm te houden, oliebollen komen brengen. Het is echt verwarmend. Ja. Hebben jullie eigen contact met de mensen in Amerika, vroeg ik me nog af? Nou ja, via sociale media houden we elkaar natuurlijk wel op de hoogte. We proberen foto's die mensen hebben gemaakt te posten, filmpjes. We hebben natuurlijk eigenlijk hebben de meeste occupeibewegingen livestreams... waarop je 24 uur per dag kan volgen wat er op die pleinen gebeurt. Oh. Die worden van elkaar in de gaten gehouden. Nee, maar ik bedoel ook om het wiel op niet opnieuw uit te vinden. Ze hebben daar natuurlijk al een paar weken voorsprong. Ja. Nee, en daar willen we ook zeker van leren. Uh, zij, ik weet dat ze in Amerika ook bezig zijn om online uh, workshops te organiseren. Hoe ga, je met medie, hoe ga je met media om? Onder andere. Maar ook hoe organiseer je voedsel. En dat we daar met z'n allen ook samenkomen en van elkaar leren. Ja. En we hebben net in het nieuws gehoord uh, de, de onverkwikkelijkheden in uh, Rome. Daar is het behoorlijk uit de hand gelopen. Uh, hebben jullie contact met de mensen daar? Uh, nee, geen direct contact. Maar ja, kijk, wat er in Rome is gebeurd, is. Denk ik ook. Uh, ja, we focussen nu op die rellen, maar ik denk dat wat er ook in die, in die media stond... dat waren 300 blackblockers, maar er waren 100.000 man... daar vreedzaam aan het protesteren om tegen, ook tegen dit systeem in opstand te komen... te mm. zeggen, basta, het is genoeg. Maar hoe voorkom je dat dit soort dingen, uh, wat dus nu in Rome wel is gebeurd... niet, niet uiteindelijk ook in Amsterdam gaat gebeuren? Dat, dat allerlei uh, groepen die je misschien al liever niet binnen de, grenzen, of binnen de deur wil hebben... dat die daar misbruik van maken? Nou ja, met elkaar in gesprek blijven uh, is denk ik heel belangrijk. Die verbinding blijven zoeken. En we hebben natuurlijk ook wel onderling al gekeken... Uh, hoe kunnen we zorgen dat op de avonden uh, het plein beveiligd blijft. Dus we hebben zelf beveiligingsploegen gemaakt. Niet echt in de zin, maar wel die hun oogje in het zuil houden. Die proberen alert te reageren. En daarnaast, um, ik denk dat je niet van het negatieve moet uitgaan... maar dat we nu eens van het positieve moeten uitgaan. En de sfeer is goed op het plein. De mensen zijn blij, de steunbetuigingen blijven binnenkomen... Dus ik zie het voorlopig niet gebeuren. Nee. Nou, was er een peiling donderdag. Hè, ruim uh, 6 op de 10 Nederlanders staat wel positief tegenover die Occupy-beweging. Uh, die zijn dus nog niet allemaal op het beursplein geweest. Dat kunnen we wel vaststellen, denk mm -hmm. ik. Uh, gaat, gaat dat nog veranderen? Zijn we intussen weer een beetje aan het actievoeren in Nederland, denk je? Ik heb wel het idee dat we aan het wakker worden zijn. Dat mensen steeds meer realiseren dat, uh, dat er wat moet gaan veranderen. En dat gevoel proef ik bij iedereen. Dus ik heb wel het idee dat we aan het begin van een lange weg staan. Maar wel aan het begin van een, een lange weg waar we echt weer op gaan komen voor onze rechten. Ja, blijf positief, Suzanne. Ik hoor het gewoon. Ja. ja heel goed. Uh, nou, luister, we, we gaan eventjes met onze luisteraars nu uh, praten. Tenminste, die, uh, die gaan zeggen wat zij van onze stelling vinden. En dan kom ik straks graag bij je terug om die reacties even door te nemen. De stelling luidt dus... De Occupy-beweging in Nederland moet volhouden. Bent u het daarmee eens of oneens, laat het vooral weten. Uh, eens voorlopig 74 procent. Oneens 26. En er is door de, ruim 1300 mensen gestemd nu. Stand.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag met mevrouw van de Bergen. Uh, ik zit te luisteren en ik heb enorm veel bewondering voor voornamelijk jongelui die dat doen. Want ik heb zelf vroeger, toen ik jong was, dat was al heel lang geleden, ook aan verschillende demonstraties meegedaan. Maar weet u wat het is? Het helpt allemaal niet. Want de mensen zijn het er allemaal wel mee eens, maar ze komen niet naar het beursplein. En zolang als het, het schijnt, in Nederland toch nog erg goed te gaan. Zolang ze niet, niet aan je eigen portemonnee komen en zo, denken de mensen, nou het zal mijn tijd wel duren. Maar is het eenmaal zover, ja dan komen ze protesteren, maar dan is het te laat. Maar desalniettemin, ik wens hen die daar uh, staan op dat plein, hmm. ik wens hen toch heel veel succes. Goed, dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, u spreekt met uh, Erna Wicht. Ik ben zaterdag op het plein geweest en ik vond het hartverwarmend, zoveel jongere mensen er waren. Ik ben zelf inmiddels 72 en ik wilde bij deze wel een oproep doen om de vorige spreker bijvoorbeeld, maar ook alle andere oudere mensen op te roepen om wel te gaan. Ja. Al ga je maar een uur per dag of al ga je maar op zaterdag een paar uur. Het lijkt me goed om eraan deel te nemen. U, u blijft dat ook wel gewoon doen? Jawel, natuurlijk. Er, er, er moet iets veranderen. Er zijn zoveel mensen boos en ik ben ook boos. En waar bent u nou precies boos op? Zeg, dat is in één of twee zinnen. Nou, dan vraag je maar wat. Ik, ik, de, ik, ben, ik denk dat de banken verantwoordelijk zijn voor de crisis waar we nu in zitten. En ik heb niet het idee dat daar iets tegenop geworpen wordt. Dus ik vind dat je daar moet zijn ja. om dat uh, ja, mee te helpen. Nou, misschien. goed. U, u gaat, uh, net als uh, Suzanne, dus nog daar een aantal keren heen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, u spreekt met mevrouw Vreken. Ik luister. Ik heb ten eerste geluisterd naar die mevrouw die nu in de uitzending zit. En ik heb er geen zinnig woord uit horen komen. Ik ben ontzettend tegen die actie van die ook. Ik vind ook dat de media er veel te veel aandacht aan geven. Ik zie iedere dag weer die tien tenten op het beursplein staan. Maar vertel eens waarom u er zo tegen bent. Omdat de hebzucht in Nederland al heel lang regeert. En dat iedereen maar eens moet kijken naar zichzelf. Dat vind ik. En ja. niet naar een ander wijze. We hebben hier een democratie. Iedereen krijgt, uh, die werkt, die, die heeft een inkomen... en die niet werkt, krijgt een uitkering. We leven hier in een, in een, in een, in een verzorgingsmaatschappij. We hebben helemaal niets te klagen. Als we, we krijgen de kans om te kiezen. We, kunnen, we hebben tech -partijen. En ik vind dit de grootste onzin en ik begrijp niet dat er aandacht aan besteed wordt. U, u zegt eigenlijk van als je... Als je uh, ik een... maak me er ontzettend kwaad. Nee, maar als je met dingen niet eens bent, zegt u, je kunt om de vier jaar naar de stembus nou, als gaan. Als je met dingen niet eens bent, dan kan je binnen een kleine, ja. kleine kring kan je discussiëren met mensen om je heen. En zeggen, joh, we zouden het eigenlijk dit anders moeten doen of dat. Maar je kan niet op een plein de hele maatschappij veranderen, dat gaat niet. Nee, dank u, maar... wel. Dank u wel voor het bellen mevrouw. Ik ga dat straks doorspelen naar uh, Suzanne Hogendoorn, stand.nl. Goedemiddag. Goedemiddag meneer u spreekt Meneer, ik heb dit aangehoord wat de dames zeiden. Maar ik kan alleen maar zeggen... ik heb in al die jaren dat ik uh, rondloop, op de 62... nog niet mee te, uh, meegemaakt dat men protesteert... waar men de kern nog niet van weet wat het nou eigenlijk is. En dat is de kracht. Ja, dat dit... U zegt die boodschap waar ze dus kennelijk de komende weken... dat heeft zij net uitgelegd uh, aan gaan werken... U, dat het had andersom moeten. Eerst een boodschap en dan... Nee. Oh. Nee, de, bo de boodschap komt vanzelf wel, als het tenminste eruit komt en als men lang genoeg volhoudt, want het is natuurlijk niet alleen de banken, maar het is natuurlijk ook een hele hoop dingen die men zelf verkeerd heeft gedaan ja. en wij zelf verkeerd hebben gedaan. Ja. En dat is de kracht. Dat is. Het. Men, men zit daar eigenlijk van. Ja, wat doen we nou eigenlijk? Ja. Nou, nou, maar, de banken maar. Maar als we dan naar terug gaan naar onze stelling, de Occupy-beweging in Nederland moet volhouden. Wat zegt u dan eens of oneens? Eens. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, hier met hetzelfde. Nee, dat, is, uh, dat, uh, dat heeft geen zin om zo doorgaan. te gaan. Want het is de beroemde repressieve tolerantie van Herbert Macuse over de tussen de regering en, de, en degenen die de macht hebben. Dan laat je net zo lang aan de gang tot het lastig wordt. En dan worden ze van dat plein afgeveegd. En die jonge vrouw, ja, die is niet uh, positief, maar naïef. Zij zegt: ik, ik stap uit de ideologie. Maar dat is ook al een ideologische ding. En we moeten dus gewoon terug naar Marx. En daarin de productiemiddelen. Dat is de manier waarop de. Dingen georganiseerd. is dus een werkwijze die bepaalt bovenbouw. Dus dat is de justitie en de kerk. En mm -hmm. de, en, want bij elke manier van, van, van produceren... behoort ook een bepaalde vorm van, van wet. En van de, de eigendomsrechten. En in het kapitalistisch systeem is de kleine groep... Uh, eigen, die, die eigendomsrechten hebben... die zijn ook bezig met, ja. met, met de, de wet te bepalen. Ja. En uiteindelijk zullen, ze, zullen we verliezen. Ja, nou, oké. Okay. Cross de klant. Daar zeker wat te wachten. U zegt okay. de mensen die, die daar staan... zijn een beetje naïef. Die zijn naïef, ze moeten een ideologie hebben en ze moeten eventueel naar Marx. Dat is niet het Russisch ja. communisme, dat is geen Marx. En van daaruit moeten ze zeggen: ja, wie is in bezit van de productiemiddelen? Wie bepaalt hoe die gebruikt ja. worden en waar de vruchten van okay. geplukt kunnen worden? Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Strating uit Amsterdam. Ik heb een psychologenpraktijk en ik werk in uh, eigenlijk uh, beide segmenten, zowel met vermogensbeheerders als mensen aan de onderkant van de samenleving. <laughs> En wat ik vaststel is dat, ja, zal ik niemand meer snapt waar het om gaat. Ik hoor politici praten en uh, iedereen loopt mee in de mannenmolen. Ik denk dat uh, de Occupy-beweging vooral een moreel appel is aan noem het, de mensen uh, op, het beur, uh, op de beursplein. om een soort ja, mentaliteitsverandering teweeg te brengen en, te, en zich te realiseren welke. Uh, uh, ja, in welk spel ze bezig zijn als ze spelen met onze pensioenen en uh -huh. onze spaargelden en dat soort zaken. Dus, dus u ondersteunt die beweging absoluut wel? Ik ondersteun die beweging, omdat ik denk dat de afstand uh, tussen, tussen aan de ene kant uh, de mensen aan de onderkant van de samenleving en de mensen aan de zogenaamde bovenkant van de samenleving, om het zo maar even te noemen, dat die kloof onoverbrugbaar wordt. En ik denk dat met name de ik noem het toch de uh, in de bankaire wereld, uh, hmm. ja, op dit moment uh, de boventoon voert. Be bent u daar ook geweest op het beursplein uh, van het weekend toevallig? Ik ben daar geweest. Ik ben ondernemer. Ik, uh, ik uh, ondersteun uh, uw gasten van harte ja. uh, door te zeggen... dat ik er op het moment dat ik niet werk er ook zal zijn. Kijk aan. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben Dag. ik aan de beurt? Ja, zeg maar mevrouw. Ja, Suzanne Bekker uit Amsterdam. Ik bel in omdat ik dit uh, van ganse harte ondersteun, deze beweging. Uh, hij is absoluut noodzakelijk. Want uh, degene die deze wanpraktijken in de financiële wereld zouden moeten aanpakken... de politiek en het bestuur zijn te lamlandig, lamlendig... om werkelijk paal en perk te stellen aan uh, de buitengewoon riskante... en potentieel katastrofale praktijken in de financiële wereld. Staat u daar en met een, een tentje toevallig, het... of niet? Hallo? Sta ja, hallo. Staat u daar met een tentje? Nee, nee, nee. Oh. Oh. Maar ik ga er wel langs. <laughs> en uh, ik hoop dat ze zich zullen focussen op de praktijk van de financiële speculanten. Het is uh, technisch mogelijk om daar een uh, oh. perk aan te stellen. Ja. En op de inrichting van de banken dat uh, die zich ook aan normen en uh, uh, de wet houden. Er moet nieuwe uh, ja. wetgeving komen. Ja. En het soort mensen wat daar aan de knoppen zit, dat durft niet. Goed, dank u wel voor het bellen. We gaan naar de laatste en dat bent u. Goedemiddag, Stam.nl. Ja, goedemiddag. Zeg het maar. Ja, nou dat morele appel en die mentaliteitsverandering. Ik ben Jos, dat is heel belangrijk wat net genoemd werd. Maar een paar kernvragen worden steeds niet gesteld. En dat is wie is verantwoordelijk, uh, waarom zijn we hier... Uh, o, dat is een hele zijn moeilijke. hier om te graaien, hè? Hallo? Ja, ja nee, ik zei ik ze die vraag van waarom zijn we hier, maar ik bedoel te, uh, daar op dat plein. Ja, nou, dat is dezelfde reden als waarom we hier op aarde zijn. Het oh, ja. is namelijk om het, om, om het een beetje beter achter te laten. En als je dus ziet dat in Amerika uh, een directeur 500 keer zoveel verdient als uh, een employé... dan is het, niet begrijp, is het begrijpelijk mm. dat daar 9 keer zoveel criminaliteit is. Hè? Dus het gaat om eerlijkheid en om liefde voor elkaar omgaan... en een hele andere visie op de mens. En ik vind... mijn, mijn zoon is nu ook op de uh, faculteit gezondheidswetenschappen... ook uh, nadenken over wie is verantwoordelijk in de maatschappij... ook voor gezondheid en welbevinden. En daar hoort dus de pers ook bij. En de pers die heeft een hele grote verantwoordelijkheid... om ook niet alleen in te zoomen op sensatiezoekers zoals op beelders... maar ook om in te zoomen op mensen die proberen... de wereld ja. een beetje beter te maken. En ik vind dat de pers... Uh, dat het te weinig well, doet. Maar okay. de politici doen dit ook te weinig. Okay. Nee, maar maar ik ik ga u nu echt onderbreken. Dat is niet omdat u nu eens over de pers begint. Hoewel, we besteden er nu aandacht aan. Dus dat nee. is alleen maar weer goed. Ja, nee, maar nee. Ja, goed. Dank u wel, meneer, voor het bellen. Want we gaan even snel terug naar Suzanne Hogendoorn. Die heeft meegemaakt. En zal het ongetwijfeld eens zijn met uh, deze laatste meneer. Althans, de, de dingen die hij daarvoor zijn. Wat heb je verder opgepikt uit de reacties? Nou ja, mijn, uh, mijn gevoel is nog steeds bevestigd... wat ik ook al deze week op straat voelde. Dat de meeste mensen ons ondersteunen... Uh, ik heb ook natuurlijk wat mensen gehoord die het er niet mee eens zijn. Ik hoor daar heel veel verbittering ook in en heel veel cynisme dat het niet meer kan. En ik denk dat de wereld uh, genoeg cynisme heeft gehad de afgelopen twintig jaar. Er was een meneer die zei die mevrouw is naïef. Uh, oh ja, de, misschien ben ik naïef, maar ik ben liever naïef dan cynisch. Ja, nou, dat is ook zoiets. En... Um, Even nog, die, die, die psycholoog die belde, die zei van... Uh, want dat is het, hè, ook eigenlijk toch wel de, de boodschap die ik het meest gehoord heb. De kloof tussen arm en rijk kan ja. uiteindelijk tot allerlei ellende leiden. Nou, daar ben ik het zeker mee eens. We, ik bedoel, als we gaan nadenken dat de drie rijkste families op aarde... meer geld hebben dan heet ik, weer de 47 armste landen alleen al op de wereld... dan leven we toch in een doorgedraaid systeem. Dat moet toch anders. We moeten toch op een betere manier met deze wereld en met elkaar om kunnen gaan. En dat... Individualisme en dat niet voor elkaar willen zorgen. en kijk alleen maar naar jezelf. Nee, laten we naar elkaar gaan kijken. Laten we iets voor elkaar betekenen. En ik bedoel, dat we daar naar moeten zoeken... en dat we daar niet meteen een antwoord voor hebben... daar draait de kern om. Want gaan wij weer met een paar mensen beslissen... hoe de wereld er wel uitzien? Of gaan we dat met z'n allen doen? Want wij zijn die 99 procent. Mm. Want die paar mensen, daarmee bedoel je dus ook de politiek. Dat was ook een mevrouw die uh, zei van... ja, wij kunnen toch om de vier jaar naar de stem, uh, stembureau. Als je het niet eens bent met iets, dan ga je op een andere partij stemmen. Ja, ik denk dat daar dus uh, het vertrouwen ook in is, uh, is gefaald gewoon. De laatste jaren hebben heel veel mensen het idee gekregen... we krijgen allemaal mooie beloften. Ze zeggen dat ze dit gaan doen, ze zeggen dat, dat, dat, ze, dat ze dat gaan doen. We stemmen en daarna doen ze gewoon weer lekker waar ze zelf zin in hebben. En dan één jaar voor de verkiezingen gaan we weer mooie praatjes houden. We geloven er niet meer in. We kunnen die mensen niet op hun boord uh, houden. We kunnen niet mensen uh, terugtrekken als ze het niet goed doen. Dus het vertrouwen in dit systeem zoals het nu werkt, is gewoon een beetje weg bij mensen. En, en hoe voorkom je dat het dan toch niet een totale anarchie wordt? Hoe voorkom je nou, door die verbinding te zoeken... en met elkaar in discussie te gaan en te geloven dat het anders kan? Want als we het niet geloven, gaat het niet gebeuren. Maar ik heb het idee dat steeds meer mensen geloven dat het anders kan. En dat wij de gewone mens, die verantwoordelijkheid moeten pakken. Goed, Suzanne, dankjewel. Uh, je hebt, Je bent voor ons even naar een studio gegaan in Amsterdam... en je gaat nu terug naar het beursplein ja. waar uh, je tentje staat. Dankjewel. Um, en succes met jullie actie. De Occupy-beweging in Nederland moet volhouden. 75% is het daarmee eens, 25% oneens. En er is toch bijna 1500 mensen gestemd. Ik verwijs je nog even door naar NCRV's Altijd Wat. Is er inderdaad sprake van een jongerenrevolte? Dat is de vraag die daar morgenavond in aan bod komt. En zij gaan dus op zoek naar de achtergronden van die occupy beweging Margie is hier voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, we hebben de Johan Kruijf van het Nederlandse honkbal in de studio. Robert Eenhoorn, topspeler was hij, topcoach en nu technisch directeur. Met hem gaan we nu te praten over die fantastische overwinning. En ook bij ons de Occupy-beweging. Kijk aan. Dat dus zometeen na tweeën Dit is de Dag met Margie Fixen en Andries Knevel. Ik wens u een prettige maandag. Als je echt luistert naar elkaar... Ding.